10 Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het bestrijdingsmiddel fipronil zit ook in eieren die worden geïmporteerd uit Polen. Volgens het AD heeft de Nederlandse Voedsel- en Waarautoriteit een melding ontvangen. dat bij een steekproef in Poolse eieren. een te hoog gehalte fipronil is aangetroffen. Wie die steekproef en die melding heeft gedaan, is onduidelijk. Nederland importeert volgens de krant wekelijks 1 tot 2 miljoen eieren uit Polen. Ze worden verwerkt in verschillende producten en komen terecht in restaurants en Poolse winkels. In gewone winkels en supermarkten worden ze niet verkocht. Politie en justitie in Amsterdam willen dat er voor Albanese weer een visumplicht wordt ingevoerd. Albanese spelen steeds meer een sleutelrol bij drugshandel en witwassen. De politie bevestigt berichtgeving in de Telegraaf dat er een interne notitie is aan het kabinet. Daarin staat dat het kabinet maatregelen moet nemen om meer grip te krijgen op de problematiek. Door een visumplicht in te voeren willen politie en justitie voorkomen dat de Albanese zich wortelen in de Nederlandse samenleving. In het grensgebied van Syrië en Libanon worden aanvallen uitgevoerd op strijders van terreurgroep IS. Het Libanese leger valt aan met helikopters, raketten en artillerie. Vanuit Syrië ligt IS onder vuur door aanvallen van Hezbollah en het Syrische leger. Het gaat om het laatste bolwerk van de terreurgroep in het grensgebied tussen Libanon en Syrië. De Finse politie heeft in de stad Turku in het zuidwesten van het land een onbekend aantal mensen gearresteerd. De politie deed een inval in een appartement naar aanleiding van de steekpartij van gisteren in het centrum. Twee mensen werden daarbij gedood, acht gewonden liggen nog in het ziekenhuis. De Finse politie denkt niet dat het een terreuraanslag was, maar sluit het ook niet uit. Het weer, een enkele bui, verder af en toe zon. wordt 18 tot 20 graden. Morgen minder buien en meer zon, maar het blijft koel. En na het weekeinde droog en dan wordt het warmer. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat file tussen Delft-Zuid en Rotterdam Airport 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Escaping home, when my music's playing home, for my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines.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 Muziek om erin te komen. Dit was Simon en Carfunkel met Homeward Bound. En dit is uh, het programma Goedemorgen Zandwoord. live vanuit Hotel Hoogland, 19 augustus. En uh, er is een hoop te doen. Allereerst de techniekmuziek van Gasper Geurensen en Jacques-Joseph Duinmeijer. Uh, fijn dat jullie er zijn. De redactie, eindredactie Gerry Rutte.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 de Historie Grand Prix met een echte Lotus 20. Ja, dat is dat. Die ja, komt in het Sandwich Museum. Ja. En we eindigen met uh, Erik Weijers. En dat gaat dan over de DTM natuurlijk, hè, de, dit weekend. Ja, en, en over 14 en, dagen de Historische Grand Prix. Ook. En, uh, en Max Verstappen hè, komt zondag toch nog ja, eventjes. Dus, Precies. Uh, goed, we gaan eerst met uh, Gerard Scholten praten. Geert goedemorgen, Kopen. Gerard. Ja, goedemorgen. Jeetje, ja, Gerard, vraag 1: oh. Oh. bramen zoeken. Ja.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 Bij ons is dat nooit een probleem geweest. Ik, bedoel, ik heb nog nooit iemand gezien die daar met zakken vol of emmers vol wegging. Gewoon wel, uh, wel een emmertje of zo voor ja. een eigen consumptie. Om jam te maken of ja, zo. Ja, precies. Ja, ja. Of die delen dat uit aan de buur. Of, uh, ja.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 Nou. Ik, ik heb namelijk wat meegenomen. Nou, ja, vertel. De, de mensen de meeste thuis <laughs> kunnen, dat niet, die kunnen dat niet zien. Maar ik heb wat bramensap meegenomen. En, en, Allereerst en, vertel. En, je gaat bramen plukken. Ja. En kook, je maakt ze eerst schoon. Wassen. Ja. Kroontjes eraf. Ja. En dan, en, en, dan, en, dan, en dan koken. Ko en dan fijn maken en dan koken. En alle troepjes eruit. En dan, ja, dan, en dan doe ik ze in de, in de vriezer, want anders blijft het niet goed. En dan uh, neem je ze bijvoorbeeld mee naar een radiostand voor. Nou, en een hij een oké, proost. Je proost. Okay, proost uh, op je gezondheid. Ja. Proost. He, ze zijn een beetje gezoet, he, want anders trekken we allemaal van die zure gezichten. Dat willen we ook niet. Maar ik ben heel benieuwd. Naar de mensen zagen dat het de, thuis de reuk is goed. De kleur is echt donkerrood. Ja, nou, bramen zijn het ja, he. lekker. Ja. Heerlijk. Ja, dit, dit smaakt ja. uitstekend. Ja, ja. en we hebben het ook te danken aan onze buren. Want ik moet eerlijk <laughs> toegeven, bij ons staan er wel een paar. Maar bij de Nationaal Park zuid kennemerland staan er veel meer. Rond het circuit bijvoorbeeld, he, ja. Daar. Ja. Als je daar, bij de, de, daar naar binnen loopt in uh, Zandvoort Noord. Ja, daar staan echt hele mooie struiken. Daar heb je zo een met je vol uh, voor eigen consumptie. Nee, <laughs> hey, maar nou wat anders. Er is in de afgelopen jaar gezegd. Ja, bramen plukken moet je niet meer doen. Want de vossen die pissen erover. Ja. Uh, en dan heb je nog de teken. En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 Want jij bent deskundig. Ja, maar je, je hebt je, ja, ik moet eerlijk zeggen, er zijn er nog maar heel weinig. Nou, tussen de duindorenstruiken waar de herten niet bij kunnen of tussen de Meidoren struiken, weet wel als er nog veel struweel is met doorens waar de herten niet bij kunnen. Daar staan ze nog wel tussen. Maar zo ze gauw de herten erbij kunnen, dan vreten ze ze op. Weet je wel, die vinden die, die bloemetjes al heel lekker. Dus ze komen nog ineens tot vrucht. En als ze wel tot vrucht komen, die blaadjes vinden ze lekker. En ik denk dat ze die bessen ook lekker vinden. Dus uh, een echt dat je zegt, dit is de spot, Zandvoerter, daar moet je naartoe? Nee, nee over vier jaar...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 Ja, ontwijd. Ja, maar dat hebben we in het begin even gedaan, maar nu dat, niet meer hoor. Dat, uh, dat we... lijkt me zo bloederige massa dat dan ligt. Blijft ja, liggen. Ja. Nee, hij wordt wel ter plekke ontwijd, maar het weidsel laat, nemen we mee. Oh. Weidsel nemen we mee. Kijk, in het begin lieten we dat liggen. Wat is weidsel? De, de, de longen, de maag, oh, okay. hart. Okay. Wat zo gauw een dier geschoten is, gaat die anders... Uh, uh, uh, dan gaat dat werken allemaal. Mm. Dan wordt, kan het vlees zelf geïnfecteerd worden anders. Dus okay. dat moet er zo snel mogelijk uitgehaald worden. En dat doen de boswachters zelf, daar zijn ze heel vakkundig in. En nu zeker... Ja, maar ik begreep dat het altijd de plaats laten ja. liggen. En nee, nu niet en meer. En wat nou? rotzootje. Ja. Nee, dat nee. hebben we alleen maar tot uh, vorig jaar december gedaan. Maar toen ja, vonden we ook dat het ook genoeg was. Kijk, we lieten het liggen voor de exters, voor de vossen, ja. voor de kraaien. Maar um, we vonden het voor het publiek toch niet goed. Nee. Kijk, het is voor ons ook nieuw Nieuwe. vanzelf dat ja. zulke grote aantallen. Het is sowieso nieuw in heel Nederland dat dit gebeurt. He. Dus uh, omdat we.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 Nou, ja, iemand die dat gezien heeft... Dat vond ik toch wel... Uh, dat is een, dat was een, uh, die was een van de eerste die dat gezien heeft. Dan. Een collega van me, een boswachter... Die zei, hé, hey, ze beginnen al te vegen, de damherten. Betekent... Wat is dat? Vechten? Vechten? Ja, nee. nee. nee? Vegen is, ze hebben een mooi gewei. Die zei, is nu opgezet. Maar die zit nog steeds... Even om... even tussendoor. Hoe snel groeit zo'n gewei? Want een, een maand geleden was het een knopje van 5 centimeter... 10 centimeter. Ja. En nu is het gigantische Ja geweihen. Zeker. ja. Hoe snel groeit dat per nou, dag? Vanaf half april beginnen ze de gewijen af te werpen. Ja. Nou, nu zitten we half augustus. April, mei, juni, juli. Vier maanden later staat dat nieuwe gewei weer prachtig mooi erop. Dat is nou goed dus in vier dag. maanden. Nou, dat is, dat is ja, Bijna centimeter per dag. Vooral die hele grote volwassen herten. Die hebben een gewij van meer dan een meter. Ja. En dan die schoffel erop. Weet je, dus dat, die groeien enorm hard. En daarom worden ze dan in die periode ook nog niet dik. Want die hebben, ze hebben alle energie nodig. Die stoppen ze in dat gewij. Ja. Want in dat gewij en om dat gewij. Zit een bast. Noemen we dat een bastgeweij. Een fluweel, fluweel. Laagje, huidje. En daaronder lopen de bloed... Uh, Vaten en de zenuwen. En die voedt dat gewei. Maar op een gegeven moment is hij uitgegroeid, is hij klaar. dan begint dat te jeuken bij de, bij de herten. Dus wat doen die herten? Die gaan tegen bomen schuren, die gaan over het gras schuren. Want die willen dat die was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 meest ervaren hette wat geleerd hè ja de meest ervaren hetten he? ja, die willen weer klaarstaan zijn voor de brons dus ja. die ja, ja die brons ja, is die in rood oktober rood. ja die begint ja 1 oktober dan ja. is het van we mogen weer ja precies <lacht> Ja. interessant hoor interessant we gaan even, uh, verder vragen we gaan even een muziekje oké okay, muziek even tussendoor ja hebben we dat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 Onder de duin zit, hé, want onder de duin, tot 200 meter diep, zit een hele zoetwaterbel. Dat is onze reservebel ook. En die zoetwaterbel, die drukt weer het ziltewater. wat van, van de zee, anders onder het, de zeereep uh, door.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 dus die, die begonnen een beetje te lekken. Nou, dat is een beetje slordig. Als <laughs> we zelf elektriciteit, dat is ook gevaarlijk. Dus maar die Wat nou... betekent dat voor de wandelaars? Ja, de we wandelaars hebben de... Zien... de overlast van. Ja. Nou, overlast, die zien allemaal gleuven langs de wandelpaden. Vooral langs de beklinkende paden. En, uh, uh, maar het bijzondere is, op die paden komen allemaal... omdat er in de grond gewerkt wordt, hè, gevoeld wordt... komen allemaal pioniersplanten. En een van die pioniersplanten is de duindoren. Nee, wat zeg ik? De dorenappel. De duindoren, dat is die ook kennen. wel een pioniersplant... maar daar moet de kalk in de grond zitten. Maar de dorenappel.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 Dat uh, wat giftig is. Hè? De gele planten in de natuur zijn vaak giftig. Hè? De Sint-Jacobs Kruiskruid. Of je ziet ook de, de paardenbloemen, de bloemen de zelf. Kleur, ja. Ja, ja, dus alles wat met kleuren te maken heeft, daar, daar blijven met gele kleuren, daar blijven ze vaak vanaf. Dus oh, dat, dat is dan de dorenappel die we nou rond uh, die, die werkzaamheden.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 ...om daar zelf dit te verwijderen. Nee, er nee. zijn mensen voor daar die... Zijn, ja, ik, en boswachter, Er zijn eens meer de ogen en de oren van het bos. Hè. Wij ja, moeten alles een beetje in de gaten houden... ...en mensen aanspreken of informatie geven... ...en, uh, en excursies geven dan. Maar we hoeven eigenlijk niet zoveel... Ja, dat klinkt gek. Wij moeten weer in het, in het duin wachten, hè, Duinwachter. We hoeven niet zo heel veel te werken. Maar je zet excursies. Anders werken. Anders Anders ja, es, es, Excursies, want er zijn weer een aantal elke dag is het ben je bijna bezig neem ik aan ja met met, met collega's uh, zijn... wat me opvalt als eerste de vragen 25 augustus ja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 laten we de mensen eigenlijk de avond ja, ervaren in de duin. Dus we struinen door de duin heen en uh, luisteren naar de naar geluiden en uh, ruiken, ruiken de natuur. En het is een hele mooie wandeling van uh, ruim twee uur vanaf de ingang uh, oase ook, vanaf het bezoekerscentrum. We komen zo'n beetje naar het einde, Gerrit, want je hebt ons weer enthousiast gemaakt om te genieten we van hebben We hebben weer heel duinen. veel geleerd, hè? Uh, Zoals je net zei, het is genieten als je door de duinen loopt. Ja, het is on Treinen. en ontspannen. En het ontspannen. Het is echt ontspannen. Ik raad heel veel mensen aan. Ja, precies. Een heel andere werking van de duinen. Dankjewel voor je komst, Gerard. Ja, graag gedaan. Nee, dankjewel. En dankjewel voor de... de, wel de, de, de, de Bramensap. Ja, ik neem nog een slokkie. Je ja, nee, wilde nee. worden. De wereld groot en jij zo klein. En helemaal alleen.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 Zeker dat er ooit een keer geluk zou komen. Een vrouw in teder vond mooi en het door alles heen. Maar je weet hoe het is en als je me mist, bedenk dan maar.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 we missen het, want daar hadden we misschien geen files meer gehad, als die tram nou, had gereden. Toch geweest, hè, nou, er is er sprake van geweest, om die weer in te zetten. Nou, er is ooit gedacht om van die trambaan een busbaan te maken. Oh ja. Maar uh, ja, dan krijg je zoveel klagers van uh, die aan die trambaan wonen. Ja, dat is waar. Die nu zeggen, lekker rustig, achter mijn huis, en uh, dan komt die rottram er weer op, die rotbus. <laughs> dus dat, dat zal wel nooit lukken. Nee. Maar uh, 60 jaar geen blauwe tram, en nu is er een thema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 Ja, en ja. Dan, dan zie je nog steeds dezelfde reclameborden op die tram. Sinzano, Roxy, ja, en, ja. Mm -hmm. noem het maar op, de oudjes, die zullen zich dat herinneren. Ja, ga lekker zitten in zo'n ja. zo tram en je ziet het, uh, het asbakje naast je, want je mocht er ook in de tram.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 Toegang is uh, 5 euro voor een volwassene. En voor de jongeren is dat 2,50 euro. En uh, groepen afhankelijk. En ben je onder de 5 jaar is het gratis, las ik. Uh, ja. <laughs> ja.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 Koffie drinken is, dan praatjes over het verleden eh, op en aanmerkingen maken. Of wordt er ook dan nog gewerkt? Nou, we hebben dus zeg maar twee werkdagen in de week, Kijk, maandag we en doen. donderdag. Ja. En dan is het eh, inderdaad, begin, s ochtends om negen uur, dan druppelt eh, langzamerhand een aantal mensen binnen. Dan is het even koffie drinken. Maar eh, tegen half tien is het echt wel eh, aan, de, aan de slag.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 Oh, het, uh, ik bedoel, dat is, vind ik het voordeel van dit museum. Het zijn wel mensen die allemaal wel iets afweten van dat uh, vervoer. De een meer dan de ander. Maar uh, nee, uh, de mensen zijn er echt op uit om uh, nou, te restaureren of onderhoud te plegen. En uh, gelukkig uh, gaat dat uh, de goede kant op. Hè, we zijn nu bijvoorbeeld een, een bus aan het uh, restaureren. En hopen we eind van dit jaar ermee klaar te zijn... Dat het is dan een DAF-bus, maar die, het is wel een bus die is gebouwd rond 1970. En die behoort tot de eerste serie van bussen van geheel Nederlandse makelij. Hmm. Dus niet alleen het onderstel en de motor, maar ook de opbouw. Dat was de oude DAF was dat in, in, in Brabant? Ja.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 Valt wel mee. <lacht> um, ik heb nog één probleemvraag. We praten maar steeds over de NZH.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 enorm interessant, ik zou uren met jullie willen praten, maar het beter is gewoon om naar Arnhem te gaan, naar de polder en bezoek het museum en, en bemoei je met iedereen en stel vragen daar want iedereen is bereid om er alles te vertellen ja, dat klopt. over de bussen en de tremmen. Eh, dus aarzel niet, ga er naartoe ja. bedankt voor jullie komst graag gedaan Don't you Little well, sister, don't you? Little well, sister, don't you kiss me once or twice, then say it's very nice, and then you run Little well, Sister, don't you do what your big sister done? Well I dated your big sister, and I took her to show